Ook het eerst Teersstra met het NOS-journaal. In het irrationele Ebola heeft gisteravond meldde hij zich met symptomen van de ziekte bij een huisartsenpost. De man komt uit Sierra Leone, waar Ebola heerst. Hij ligt voorlopig in een isolatiekamer en wordt onderzocht. De afgelopen tijd zijn vaker mensen opgenomen met Ebola-verschijnselen. Tot nu toe was dat steeds loos alarm. En de man die in een ziekenhuis in Dallas ligt met ebola is er slecht aan toe. Zijn gezondheid gaat achteruit, heeft het ziekenhuis bekendgemaakt. De man was afgelopen week de eerste die in de VS de diagnose ebola kreeg. Hij raakte besmet in Liberia. Tot nu toe is nog bij niemand anders in Amerika ebola ontdekt. In Mexico is een massagraf ontdekt in een stad... waar sinds vorige week tientallen mensen worden vermist. Er zijn twintig lichamen opgegraven en waarschijnlijk volgen er meer... Vorige week liep in de stad Iguala een studentenprotest uit de hand. De politie schoot op de demonstranten en doodde er zeker zes. Een aantal mensen werd opgepakt en weggevoerd. Zij zijn sindsdien spoorloos. Of het hun lichamen zijn in het graf is nog niet zeker... maar de autoriteiten lieten doorschemeren dat dat wel waarschijnlijk is. In Libië is een Britse leraar vrijgelaten die door opstandelingen was ontvoerd... De man werkte op een school in Benghazi toen hij eerder dit jaar werd meegenomen. Zijn familie en de Britse regering hielden de ontvoering tot nu toe stil... om de man niet verder in gevaar te brengen. Hoe hij nu is vrijgekomen is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk hoe lang hij precies heeft vastgezeten. Londen zegt alleen dat de man het goed maakt... en dat hij met zijn familie is herenigd. Het weer nog. De dag begint bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. Vanuit het westen breekt de zon door en de rest van de dag blijft het droog.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 A Dios le pido Adiós le pido 9. of a reverse Het ritme van Zandvoort ook op TV. GFM, Text TV op kanaal 45. Zie FM. Zie The reason to pretend And if the wind is right You can find the joy Of innocence again Oh Cause you know I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that base, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that base, face, face, face. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size too.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 travel I'm all about that bass about that bass no travel I'm all about that bass about that bass because you know